Het is zes uur, René van Brakel met het NOS-Journaal. De drie grootste toezichthouders in Nederland zijn sinds vandaag opgegaan in één organisatie, de Autoriteit Consument en Markten. Het gaat om een fusie van de Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe organisatie gaat onder meer over het Belmeniet-register, houdt toezicht op de telecomsector en controleert of bedrijven geen prijsafspraken maken. Voor het eerst in bijna 50 jaar verschijnen in Birma vandaag weer vrije kranten. Tijdens de militaire dictatuur waren er alleen dagbladen van de staat. Journalisten van andere media werden volgens mensenrechtenorganisaties toen afgeluisterd, gemarteld of opgepakt. Sinds 2011 voeren de machthebbers in hoog tempo democratische en economische hervormingen door in Birma. De Verenigde Staten hebben stelt gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea gestuurd als machtsfortoon richting Noord-Korea. De VS hoopt zo te voorkomen dat het land Zuid-Korea opnieuw bedreigt en provoceert. De steltvliegtuigen zijn een van de paradepaartjes van de Amerikaanse luchtmacht. Normaal staan ze in Japan. De spanning tussen de Korea's loopt de laatste tijd steeds verder op. De politie onderzoekt de mishandeling tijdens een voetbalwedstrijd zaterdag in het Brabantse Langeboom. Een 22-jarige speler werd door een tegenstander tegen zijn hoofd getrapt. De politie zegt dat de dader in beeld is, maar er is nog niemand opgepakt. Volgens de politie blijkt uit getuigenverklaringen niets... dat wijst op een grote vechtpartij, zoals na afloop werd gemeld. De politie in Parijs heeft een man opgepakt... die probeerde een slagtand te stelen uit het Nationaal Historisch Museum. De man gebruikte een kettingzaag... om de drie kilo zware tand los te krijgen van het olifantenskelet. Eenmaal buiten werd hij meteen opgepakt door de politie. De olifant werd in 1668 cadeau gedaan aan Lodewijk XIV... maar juist de slachtanden zijn niet origineel. Het weer, eerst nog kans op mist, later veel zon. Alleen in het oosten eerst nog wat bewolking. Blijft droog, het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag. Het is 1 april. En ook op deze tweede paasdag zijn we er met nieuws voor u. Nieuws over paasvuren, over de paaskou. Ik denk af en toe ook met een paar schrap. Het is tenslotte 1 april. De Vara en de EO die hebben, tijdens het, die hebben het eind van de Leidensperiode uitgekozen... om een inzamelingsactie voor Syrië te gaan houden. Vanavond is een grote televisieshow. We verdiepen ons in deze uitzending verder in het schaliegas. Missen we in Nederland niet de boot door heel erg kritisch te zijn. En dan hebben we ook nog de oud-premier, Jan-Peter Balken, op bezoek. Hij rijdt milieuvriendelijk met Louis Dekker van Rotterdam naar Amsterdam. En Mayno Remmers is naar Zeeland gereden. Zeeland, waarom Zeeland, Mijn nou? Omdat het prachtig paasweer is en omdat kamperen in een koud grasveld helemaal niet vervelend is. De ultieme droom. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Can't swim so I a to an island so remote. Only Depp has ever been to it before. Stayed there till the air was clear I was bored and out of tears Then I saw you washed up on the shore I offered you my coat That goddess love can't flow Crazy how that shipwreck met my ship was dat mermaid. Het is tijd voor het nieuwsoverzicht. Minister Ploemen van Buitenlandse Handel die brengt vandaag een bezoek aan een Syrisch vluchtelingenkamp in Libanon. Ploemen doet dat op uitnodiging van UNICEF. Ongeveer 1 miljoen Syriërs zijn naar Libanon gevlucht, een land dat zelf maar 4 miljoen inwoners stelt. Libanon bezwijkt bijna onder de last, zegt de minister. A political challenge, a security challenge, a social challenge een an economic challenge because of the competition for the basic commodities, for the jobs, for everything. Minister uit Syrië was dat. Het is een enorme uitdaging, zowel politiek als ook economisch en maatschappelijk. Want werk is er weinig. Meer over het bezoek van onze minister Ploemen aan de Syrische vluchtelingen... hoort u straks van onze correspondent Zander van Horen. Zo'n 2000 mensen zijn gisteravond afgekomen op het paasvuur in Espelo in Overijssel. Het vuur was vanwege de droogte kleiner dan normaal. Maar bewoners waren al lang blij dat er mocht worden gestookt. Dit is, is waar het om gaat. Dit maakt de, de gemeenschap hecht. Is zeer belangrijk voor ons. Het leek er even op dat het event, dat het paasvuur, helemaal niet door zou gaan. Brandweer was bang dat het vuur te groot zou worden. We hadden eerst een ander paasvuur gemaakt, dus, die hier over, tegenover staat. Maar uh, drie dagen van tevoren hebben we nog uh, deze kubus gemaakt. En dat is allemaal gelukt. De kubus was ongeveer vier keer zo klein. Toch is dat nog steeds een behoorlijk grote fik. Verwacht wordt dat het paasvuur in Espeloo nog tot dinsdag blijft nasmeulen. De Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit die bestaan niet meer. Vanaf vandaag gaan de drie verder als de Autoriteit, Consument en Markt. Fusie is bedoeld om geld te besparen. Maar eigenlijk is die ook heel logisch, zegt econoom Barbara Baarsma. De NMA en de Opta die liggen qua expertise en kennis heel dicht bij elkaar. En door de fusie kunnen ze optimaal van elkaar leren... Um, Opta die is daarbij uh, meer de straatvechter, de marktmaker... en de NMA is meer de marktmeester. En samen staan ze, denk ik, sterker. En welke mogelijkheden en gevaren er verder zijn voor die nieuwe waakhond... dat hoort u zo tegen half negen. Geen vrolijk paas voor een toeriste in Deurne. Ze werd namelijk afgelopen nacht met geweld overvallen in haar vakantiehuisje. De politie. Even voor middernacht is een mevrouw in een chalet op een vakantiepark overvallen... Uh, vier personen zijn naar binnen gedrongen en uh, zijn er uh, vandoor gegaan met elektronica. Mevrouw is uh, bedreigd met een mes uh, en geslagen, maar gelukkig is ze niet uh, gewond geraakt. En de daders zijn met onbekende bestemming uh, vertrokken. Hoe de overvallers het vakantiepark zijn opgekomen, dat wordt nog onderzocht. Op het park zijn namelijk geen auto's toegestaan. April is begonnen de maand van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Maar veel Kamerleden, die allemaal aanwezig mogen zijn... weten nog niet wat ze die dag zullen aandoen. VVD'er Art van der Steur, komt uit een kleermakersfamilie... heeft er daarom een baantje bij gekregen. Gelukkig heb ik uh, dit boekje, wat mijn vader uh, ooit geschreven heeft in 1989... toen wij ons familiebedrijf in Haarlem nog hadden, uh, een kleermakerij. En uh, daar zat alles in. en uh, Ik heb wel een aantal mensen kunnen helpen... met wat, uh, wat uh, duiding over wat verstandig is. Ook onder andere de VVD-collega's en de SGP-fractie zijn al bij hem langs geweest. En ook dames, voor wie het kledingvoorschrift middagtoilet is, zijn bij Van de Steur welkom voor advies. In de Verenigde Staten zijn drie mensen omgekomen toen in dichte mist 75 auto's op elkaar botsten. Ook raakten meer dan 20 mensen gewond. Ooggetuigen zei tegen een verslaggever van Fox News dat twee vrachtauto's te hard reden en in een slip raakten in ongeluk gebeurde op een snelweg in Virginia. Waarschijnlijk wordt er nog de hele dag opgeruimd. En dat is het nieuwsoverzicht. Gaan we naadloos over naar de kranten. Hoewel, geen papieren kranten vandaag, wel de websites. En dan meldt de Volkskrant dat het iets beter gaat met Nelson Mandela. Bij het boor de booronde foto zien we een aantal Zuid-Afrikanen bidden. Ook in de Volkskrant een foto van twee enorme passagiersvliegtuigen... van de luchtvaartmaatschappijen Qantas en Emirates. Vleugel aan vleugel, op slechts 450 meter hoogte... vieren beide maatschappijen hun kersverse samenwerking. NRC schrijft over Afrika, over de presentatie van de interimregering... van de rebellen van de Centraal-Afrikaanse Republiek. CAR staat ook op teletextpagina 101, weet u ook meteen wat dat is. CAR, Centraal-Afrikaanse Republiek. En we zien 16 foto's van een flinke fik. Het blijken de verschillende paasvuren te zijn. Trouw? heeft een gesprek met fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie. Die is niet blij dat het sociaal akkoord op zich laat wachten. Omdat iedereen op elkaar wacht, gebeurt er niets... en terwijl er steeds meer mensen hun baan kwijtraken. En dat vindt hij een zorgelijke ontwikkeling. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het album Night and Day uit 1982, Stepping Out, Joe Jackson was dat. In Zeeland, omdat hij zo graag kampeert, is Mino Remmers. En is het koud, Mino? Ja, handschoentjes aan, min twee, op het klokje in de auto. Uh, hele tijd met groot licht gereden, vlak in de buurt van Neeltje Jans. Er schoten nog wat hazen weg, links en rechts. En aangekomen bij de Schotsman... Met de directeur van het vakantiepark op de fiets bij de Slagboom. Goedemorgen. Goedemorgen Welkom op de en de Schotsman. Ja, het enthousiasme, dat zit er van nature in, hè? Dat zit er van nature in. Ja, en absoluut. zeker aan het begin van het seizoen, natuurlijk. En zeker aan het begin van het seizoen, absoluut, ja. ja. Ik zag uh, Belgische kentekenplaten, Duitsers hier staan. Het zit, zit al aardig vol, toch? Ja, dat klopt. Uh, alle huisjes zijn verhuurd. Uh, natuurlijk niet alle kampeerplaatsen. Dat uh, zou verrassend zijn als dat wel zo zou zijn. Maar wel ongeveer een kwart, dus dat is goed. Wij zijn er blij mee. Jol Jolinda van Os is de directeur van de Schotsman. Zijn er echt mensen die al in een tentje staan nu? Ja, er zijn echt mensen die al in een tent staan. De echte diehards natuurlijk, hè? De echte diehards. ondergoed aan. Absoluut. <laughs> Tenminste, dat hoop ik voor ze. Ja, maar dit is de seizoenstart zo'n beetje, denk ik. Ja, we zijn vorig weekend opengegaan en dit is dan het tweede weekend uh, die veel mensen als de seizoenstart gebruiken. En jullie wisten natuurlijk, het wordt een koude. Het wordt een koude, Ja, maar die hebben we vaker. En uh, de gasten doet dat niks. In die zin dat zij gewoon blij zijn om weer terug te komen na een lange winter. En dat is mooi. De bomen nog kaal, de koudste sinds 1964. Luister maar. Op affiches en kalenders schijnt altijd de zon. Maar Pasen was ditmaal natter, kouder en guurder dan een jaar. Een half miljoen toeristen kwam naar ons land. 24.000 van hen gingen naar Madurodam, dat als aanwinst onder andere de Amsterdamse Jordaan kreeg. De Amsterdamse grachten zelf zagen de rondvaartboten toch in vol bedrijf. Kleumerig stapten de mensen in. Waar kunnen we verder nog eens naartoe? Jawel, naar de lente. Maar de bollen van Keukenhof wisten nog niet dat hij er al was. Enfin, ook aan deze Pasen kwam het einde. Fantas Fantastisch fragment, hè? Helemaal goed. Ja, ja wordt ja. de vrolijkheid spatte vanaf zeg. En ook toen al enthousiast hè? Ja, als we diezelfde muziek hier nou uit de luidspreker zouden laten, nou een beetje vroeg nog hè? Ja, dat doen we over uh, twee uurtjes ongeveer. Ja, zijn ja, er is... al allerlei dagactiviteiten en zo? Er zijn allerlei dagactiviteiten Zoals? Met, na met name voor de kinderen. Nou, we hebben natuurlijk het uh, paaseieren zoeken gehad. We doen veel aan knutselen, meeleeftheater. Meeleeftheater? Ja. Wat nou, moet ik dan doen? Ja, jij ja, kan wel wat medeleven gebruiken geloof ik. Medeleven. Ja. <laughs> Uh, dan uh, spelen uh, enthousiaste mensen van de recreatie een leuk toneelstuk. En dan mogen de kinderen deels meedoen. Ja. Dus dat vinden ze enorm leuk. Ja, vinden die ouders ook leuk? Vinden de ouders Even... ook leuk. Ja. Ja. Zeg, waar zullen we naartoe gaan? Want uh, het is nog hartstikke donker op het vakantiepark. Ja, dat, uh, het is donker en het is nog nachtrust. Dus uh, we gaan uh, hopelijk niet oh, altijd beetje zachtjes, wakker maken. We moeten ja, een precies. beetje zachtjes praten. Ja. We moeten een beetje zachtjes praten. En we gaan een uh, gast opzoeken die vroeg uh, wakker is. Dat Zullen we een stukje de camping op? Of camping, vakantiepark. Ja. Slagboom voorbij. Achter ons het meer, maar er is niks van te zien. Het is hartstikke donker nog. Uh, wat, is, wat, wat zit hier nou? Die lopen allemaal beesten. Dat zijn, al, ja, dat zijn allemaal konijnen. Die zijn dus al wel wakker. Leuk, hè? Waarom heet het de Schotsman eigenlijk? Het heet de Schotsman omdat het uh, natuurgebied hier uh, de Schotsman heet. Oh ja. Vanwege de Schotsmansplaat? Nou ja, niet vanwege de konijnen, al lopen ze er veel. <laughs> Goed, wij struinen over het kampeerpark, het vakantiepark... langs Duitsers en Belgische kentekenplaten. Uh, eerst maar eens naar een koffiepot, lijkt me. Wel, konijnen, nog geen paashaas te zien. Mijn Remmers in Zeeland aan het kamperen. Frankrijk, het Franse platteland, dat loopt langzaam maar zeker leeg. Bedrijven sluiten de poorten, jongeren trekken naar de stad. En degene die achter moeten blijven, die moeten steeds verder omrijden om in hun levensbehoeften te voorzien. Gaat ook voor een dorpje als Rennes la Labois in Normandië. Inwonertal, net boven de duizend mensen. Toen daar onlangs ook nog een keertje het lokale benzinestation dichtging, greep de burgemeester in. De energieke burgemeester Christian Derouet is de eerste klant... van zijn eigen gemeentelijke benzinepomp die vandaag open is gegaan. Allons les labbaye on a pas de outils mais on a des idées. Hebben misschien beperkte middelen, maar wel goede ideeën... roept hij zijn on toehoorders lachend toe. Vandaag is een feestelijk moment in L'on-les-L'Abbaye. Maar de aanleiding is wel degelijk ernstig. De pomphouder die er zat wilde niet langer investeren in het station en vertrok dus een jaar geleden. Ce jeune, qui avait déjà réalisé des investissements, premièrement, pouvait pas refaire ses investissements. Il n'a pas souhaité. C'est son droit. Donc, nous avons trouvé une solution pour pallier à ce départ de service. Dit gemeentelijke tankstation moet dus het wegvallen van die privépomp compenseren en dat kost geld. Bijna 140.000 euro. Een investering die zich langzaam maar zeker moet terugverdienen. Terwijl het niet de bedoeling is om er winst op te maken, zegt de burgemeester die wekelijks zelf de prijs per liter zal vastleggen. Plus oneracht service lokaalment dans la ruralité. Plus onze concitoyens trouveront leur satisfaction lokalement au quotidien. Moins ils iront à l'extérieur. Et c'est de meilleure manier... De si vous no gemeentelijke diesel dus als smeermiddel van de lokale economie. Tegen een redelijk aantrekkelijke prijs. Net iets onder de gangbare prijs bij normale tankstations. Voorlopig, want als het moet, dan stijgt de prijs om een gat in de begroting te voorkomen. Ook elders in de stad vind je voorbeelden van, nou ja, zeg maar, gemeentelijk initiatief. Hier bijvoorbeeld, de lokale bank ging dicht en wat deed de gemeente... Een gemeentelijke pinautomaat. En dan is de hoop natuurlijk dat je dat gemeentelijke geld weer uitgeeft... bij de lokale commercie, zoals bij deze bakker. Wat denkt u? Vandaag is dat gemeentelijke tankstation geopend. Een goede zaak voor u? Je weet niet pas vraiment si ça va servir pour commerce, en tout cas. Maar ça peut ons nous servir, nous, quand on aura besoin d'essence. Pour la commune en personnel. Je ne sais pas vraiment si ça va vraiment We zullen zien, lacht ze. Het is sowieso goed voor de inwoners zelf. Maar of het veel klandizie aantrekt, dat betwijfelt ze terwijl ze een croissant afrekent. Ik Dank wel. Burgemeester Dirouet geeft toe dat het wegtrekken van economische activiteit in zijn dorpje een groot probleem is. Ah, oui, c'est un uh, très gros problème, puisque uh, nos communes, depuis des années, si perdent des habitants. Regelmatig trekken inwoners weg uit lonlay la Bailly. Wat kun je doen om ze tegen te houden? Hoe win je het gevecht tegen de kaalslag van het platteland? We well, hebben tijd voor la, la désertification. Uh, on, on peut l'endiguer uh, que, que par uh, l'ensemble de ces éléments-là. À, à mon avis, ça c'est clair. C'est par l'ensemble des services, par uh, avoir des choses qui vont attirer nos concitoyens. Mais je ne dis pas que c'est gagné d'avance. Mais il y a que les batailles qu'on ne veut pas livrer, qui sont perdues à l'avance. Dat is altijd het thema cultuur. Je moet blijven proberen het leven aantrekkelijk te maken voor je inwoners. Want de gevechten die je niet aangaat, heb je bij voorbaat verloren, zegt de burgemeester. En het tankstation is volgens hem het beste bewijs om aan te tonen dat L'Onle-Labayi niet het einde van de wereld is. En dat zei Ron Linker, hij maakte de reportage. Wat is er net al over? Over de OPTA, de NMA en de Consumentenautoriteit. Ze bestaan niet meer. Het zijn de namen van toezichthouders. U heeft ze regelmatig de afgelopen jaren in het nieuws voorbij horen komen. De drie hielden los van elkaar in de gaten of bedrijven zich wel aan de regels houden. En of de rechten van consumenten niet worden geschonden. Om geld te besparen zijn ze dus vanaf vandaag samengevoegd in één supertoezichthouder. De autoriteit consument en markt. De bijdrage is van Nick Wouters. Heb je een klacht over een bedrijf, dan is er vanaf vandaag één toezichthouder waarbij je terecht kunt. De Autoriteit Consument en Markt, afgekort ACM. In plaats van drie organisaties is er dus één loket met één mijlpunt voor vragen en klachten het al bestaande Consuwijzer.nl. Mijn auto is kapot gegaan buiten mijn schuld om, dus heb ik recht op herstel of vervanging. Dit recht mag door u niet worden beperkt of uitgesloten. Ook niet tevreden over een product of dienst? Kijk op Consuwijzer.nl om te zien waar je recht op hebt. De nieuwe toezichthouder krijgt het nog druk. De postzegelprijs, belkosten, prijsafspraken, cookies, concurrentie, belmenietregisters, webwinkels, energieprijzen, verzekeringskosten... Het zijn allemaal zaken waar de autoriteit consument en markt zich mee bezig moet houden. En van allerlei kanten komen er suggesties. De Consumentenbond bijvoorbeeld. Rondom telecom is altijd uh, zeer veel uh, te doen. He, telecom lijkt op het oog een concurrerende markt uh, te zijn. Maar het regent klachten van consumenten die, die grote rekeningen krijgen... die ze niet verwacht hadden. Daarnaast blijven er incidenten komen... Of het nou gaat over de beeldbuizenkartel van Philips of, of, of andere uh, uh, zaken. Ja, waarbij door mededingingsbeperking uh, uiteindelijk consumenten gedupeerd worden. Een vereniging Eigen Huis die verwacht in april het onderzoek dat de NMA, dus de oude organisatie, naar de hypotheekbanken in Nederland verricht. Dat is onderzoek naar de hoge rentetarieven die we in Nederland betalen in vergelijking met het buitenland en dan naar onze mening hoge winstmarges op hypotheekrente. Aan de andere kant zijn er de bedrijven... die graag zien dat de toezichthouder ook naar hun belang kijkt. Ik denk dat de belangrijkste taak van de autoriteit consumentenmarkt is... dat net als de voorganger de opza... Uh, dat zij de belangen van zowel de consumenten in de gaten houden, waar het gaat om de postmarkt in Nederland, als de belangen van PostNL. Werner van Bastelaar van PostNL. Je ziet dat we te maken hebben met een, een krimpende markt. Prijsstijgingen zijn onvermijdelijk, maar dat moet nog wel door de opta en straks dus door de nieuwe toezichthouder uh, getoetst worden. Het toezicht moet natuurlijk niet belemmerend gaan werken voor, uh, voor vrije markten. Uh, dus dat betekent dat je uh, toezicht met mate moet houden en niet onnodig uh, regels moet opwerpen die die vrije markt belemmeren. Er zijn duidelijke voordelen bij de fusie tussen toezichthouders, zegt Barbara Baarsma, hoogleraar Marktwerking. Om twee redenen. De NMA en de OPTA die liggen qua expertise en kennis heel dicht bij elkaar. En door de fusie kunnen ze optimaal van elkaar leren...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 beter te doen. NMA is nu niet de beschermvrouw van concurrentie en consumentenwelvaart, maar zou dat wel moeten zijn. Daar anticipeert de NMA al een beetje op. Die, die, die, die had laatst een onderzoek gedaan naar dat het overstappen van de ene verzekeraar naar de andere uh, nuttig kan zijn voor de consument. Uh, het overstappen tussen energieleveranciers. Uh, nou, zo, zo richten ze zich ook al meer op uh, ja, het venster van de, de consumentenautoriteit. Dus, dus het samengaan van consumentenbeleid en mededingingsbeleid biedt gewoon kansen. Dat zei Barbara Baarsma. Op welke kansen de autoriteit consument en markt zich als eerste gaat richten, dat is nog even afwachten. Want pas volgende week wil de organisatie daar zelf meer over vertellen. Het NLs Radio 1 Sport. In de eredivisie heeft Ajax zijn koppositie verstevigd. NEC werd met maar liefst 4-1 verslagen. Ploeg van Frank de Boer profiteert van het puntenverlies van de rivalen Feyenoord en PSV. De Boer wil dat zijn spelers niet te veel naar de concurrentie kijken. Je moet niet een, zeg maar een aanleiding krijgen van iets of een gebeurtenis dat je beter gaat spelen. Of uh, dat je dan harder gaat lopen bijvoorbeeld. Nee, je moet gewoon uitgaan van je eigen kracht. Uh, hoe wij willen spelen, en dat vergt heel veel kracht al sowieso... En dan heb je, als je dat doet, dan heb je heel veel kans dat je drie punten haalt uh, elke wedstrijd. En daar heb ik steeds op gehamerd. Natuurlijk is het leuk dat uh, PSV punten laat liggen en dat Feyenoord uh, punten laat liggen. Maar uiteindelijk hebben we alles zelf in de hand. En als wij gewoon doen wat we moeten doen en we winnen gewoon uh, de volgende zes wedstrijden, dan zijn we kampioen. Ja, want er zijn nog zes wedstrijden te spelen. Ajax heeft nu drie punten voorsprong op PSV en Vitesse. PSV kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Roda JC. Frustratie bij trainer Dick Advocaat was dan ook groot. Dit soort wedstrijden moet je, moet, moet je winnen. Maar als je ziet hoe het helft vandaag speelt tegen niet een geweldige, geweldige Roda... dan zeg ik, ja jongens, dan, uh, dan verdien je het ook gewoon niet. Dan moet je maar nou goed naar elkaar, naar, naar elkaar kijken en goed in de spiegel kijken... en kijken wat je nog goed en slecht hebt gedaan. Maar het was vandaag niet echt geweldig. PSV staat dus op gelijke hoogte met Vitesse dat Peck Zwolle met 2-1 versloeg. Feyenoord is afgezakt naar de vierde plaats. Proef van Ronald Koeman ging met 2-0 onderuit tegen Heerenveen. Het verschil tussen Feyenoord en de koploper Ajax is 4 punten. Nulrenner Tom Bone doet volgende week niet mee aan de wedstrijd Parijs-Roubaix. Belg viel gisteren geblesseerd uit bij de Ronde van Vlaanderen. Bone won dus niet voor de vierde keer die Ronde van Vlaanderen. Fabian Cancellara won namelijk de klassieker. Hij reed iedereen uit het wiel en dat was ook precies wat iedereen van hem had verwacht. I expect that I will go. I try to do the first selection because I think I. I had this nice feeling today that on the cobbles I can go because uh, I suffered on all the rest of the asphalt climbs, but on these cobbles I don't know. Somehow I have this special love with that and yeah, I did what I had to do. Bring bring this Ronde van Vlaanderen home. Hij houdt van de kazeien in de Ronde van Vlaanderen. Daar maakte hij het verschil en hij reed weg op de heuvels... bij zijn enig overgebleven concurrent Peter Zagan. Bij de vrouwen was Marianne Vos de beste. Ze won voor het eerst in haar loopbaan de Ronde van Vlaanderen. En Andy Murray, Andy Murray heeft het Masters-toernooi van Miami gewonnen. Dat is een versloeg in de finale David Ferrer in drie sets. Schot heeft nu de tweede plaats op de wereldranglijst overgenomen... van Roger Federer. Novak Djokovic is nog altijd wereld nummer één. En na half Even duiken we met oud-premier Balkenende in, in de wereld van... De energiezuinige auto's. Dit is Radio 1. Het Nieuws met Dorold Negel. Goedemorgen Bert. De drie grootste toezichthouders in Nederland zijn opgegaan in één organisatie... de Autoriteit Consument en Markten. Het is een fusie van de Opta, de NMA en de Consumentenautoriteit. De nieuwe organisatie gaat onder meer over het Bel-Meniet-register. houdt toezicht op de telecomsector... en controleert of bedrijven geen prijsafspraken maken. De Verenigde Staten hebben gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea gestuurd. De Verenigde Staten hopen zo te voorkomen dat Noord-Korea de Zuiderburen opnieuw bedreigt en provoceert. Die stelttoestellen horen tot de paradepaardjes van de Amerikaanse luchtmacht. De laatste tijd loopt de spanning tussen de Korea's steeds verder op.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 En in Nederland gaat de maandelijkse test van de sirene vandaag niet door. Vanwege tweede paasdag op nationale en religieuze feestdagen. En op 4 mei dode herdenking wordt de sirene nooit getest. De eerstvolgende test is op maandag 6 mei. Twee nog. Eerst nog kans op mist. Maar die mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Verder veel zon. Alleen in het oosten eerst nog wat bewolking. Blijft droog. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgen iets minder koud. Later in de week weer meer bewolking. En vanaf donderdag wat winterse neerslag.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 Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk. De toekomst is rooskleuriger dan ooit. Volgens Pieter Diamandis gaat duurzame technologie... wereldproblemen als het tekort aan water, voedsel en gezondheidszorg... binnen afzienbare tijd oplossen. Vanavond in tegenlicht overvloed. Om kwart over tien bij de VPRO op Nederland 2. PS. Graag geven we u een voorproefje van wat u van ons als extra medewerker kunt verwachten. Het gratis boekje Even makkelijk voor ondernemers staat vol handige tips over pensioen en juridische zaken. Vraag het even aan op centraalbeheer.nl slash zakelijk. is het Radio 1, -journal. laat ik eens met een open deur beginnen. Het is koud. Sinds 1964 was het niet zo koud als nu. Onze Maino Remmers is daarom deze hele uitzending op een Zeeuwse camping. En ook voor het eerst sinds 1964, dat moet toch wel een bijzonder jaar zijn geweest, commerciële kranten in Burma. En de grote vraag is natuurlijk: wat voor kranten zijn er te, en zijn er te veel? Gaan we over praten met Minka Nijhuis is in Burma. Minka, hoeveel zijn het er? Er zijn 16 kranten die de toestemming hebben gekregen om te publiceren. Maar ik zag er vanmorgen drie in de kiosken... en er komt er vandaag nog eentje bij als het goed is. En wat voor soort kranten zijn dat dan? Het zijn uh, drie kranten die niet partijgebonden zijn. En een van deze vier kranten is een krant van de regeringspartij... die gesteund wordt door de militairen. Maar de andere drie zijn private kranten... die voor een deel in handen zijn van Burmese zakenlieden. Ja. Maar dat... onafhankelijke kranten dus. Ja, ja. Dat, dat begrijp ik. En als je ze dan, dan inkijkt bij die kiosken... of misschien heb je ze wel zelfs gekocht... waar, waar, ja. uh, waar, waar <laughs> verschillen ze dan uh, van, van de anderen? Hebben ze echt heel ander nieuws? Ja, dat is sowieso wel het geval nu met de media. Want er zijn ook week- en maandbladen... en die hebben de afgelopen maanden echt beduidend meer vrijheid gekregen. En... Ja, ze verschillen van de staatskrant die bijvoorbeeld vandaag een speech had van de president, Tijn zijn, Maar dat was een speech die uh, erg uh, gematigd was en aan de oppervlakte bleef. Wel refereerde bijvoorbeeld naar het geweld uh, dat zich voornamelijk tegen moslims richt. Maar hij was verder helemaal niet kritisch, uh, verwees ook niet naar het falen bijvoorbeeld van de veiligheidstroepen. Terwijl de onafhankelijke kranten hier en andere publicaties dat wel doen. Die zijn kritisch over de rol van politie in het leger. En uh, dat ze de, dit geweld niet beter onder controle kunnen houden. Wat ik verder ook zeer opmerkelijk vond in een van deze kranten die dus vandaag verscheen... was dat er een artikel gewijd was aan de kwestie van een federale staat. Nou, dat is een enorm heikel punt in Burma. Want het leger ja, associeert een, een federale staat toch met het uiteen van, een, van het land ...en dat was weliswaar verkeerd gespeld in deze krant... ...dus ze moeten er nog aan wennen, maar het stond er toch maar in. Ja, betekent dat ook dat ze gewoon alles mogen schrijven... ...of zitten er grenzen aan de persvrijheid? Ja, er is nog lang geen volledige persvrijheid. Kijk, de raad van censuur is opgeheven in die zin dat kranten en andere publicaties... niet meer voordat ze verschijnen... hun materiaal hoeven te overleggen aan de Raad van Censuur. Maar het is wel zo dat er nog altijd een zeer draconische wet van kracht is. Die stamt uit 1962. En die, ja, die geeft zware beperkingen voor uh, het drukken en het registreren van, uh, van media. En er is nog steeds geen nieuwe wet. En, en als je hier lokale journalisten die actief zijn in de vakbonden, dan zeggen zij dus dat ze zich grote zorgen maken... dat het ontwerp van de nieuwe mediawet zoals die er nu ligt... als die niet wordt aangepast naar de wensen zoals zij die hebben voor mij meer vrijheid... dat er dan nog wel zware restricties zullen zijn. En is er belangstelling voor? Zijn er lezers voor? Wordt die gekocht? Ja, ik stond vanmorgen dus bij de kiosk te kijken. En toen stond er naast mij een jongen, die was een jaar of 35. Nou, die heeft dus voor het eerst in zijn leven een, een privaat uh, dagblad in handen. Want hij kende alleen de staatskrant. Dus hij zei wel, ja, dit is de eerste keer, de eerste krant en de eerste keer. En uh, die, die vond het wel heel bijzonder. Voor oudere mensen, die herinneren zich de, de vrije pers die er was... net na de onafhankelijkheid van 1948. Toen wat had uh, het land een van de meest vrije media in de regio. Dus voor hun is het ook bijzonder. Er was een hele oude redacteur die zei ja, ik kan me die tijd nog herinneren en uh, voor mij, ik heb nu weer een dagblad. Dit is voor mij weer een oude droom die werkelijkheid wordt. Maar ik merk toch bij alles ook al is dit een stap in de goede richting. Ik merk wel bij alles dat, dat mensen zich toch zorgen maken over, ja, dat dit toch nog steeds een periode van transitie is met een heel ongeveer ongewis traject en uh, ook een periode waarin de oude krachten... die deze hervormingen niet willen, nog veel macht hebben. Maar in ieder geval een periode waarin meerdere kranten zijn verschenen... vanaf vandaag. Dankjewel, Minka. Minka Nijhuis was dat. Louis Dekker die is op stap vandaag met uh, oud-premier Jan-Peter Balkenende. Balkenende werkt tegenwoordig bij Ernst Jong. Daar is hij specialist duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. En onze gedachte is: van, uh, zet twee autoliefhebbers, want dat zijn ze alle twee, in een auto en je hebt een gesprek. Het is net een spaceship, hè? <laughs> ja, het is een beetje aan het denken. Het is een hybride, je rijdt altijd stil weg. En we zitten ook een beetje in de cockpit, dat is wel waar. Zo. Het mooie van dit systeem is natuurlijk ook dat je steeds waarschuwingen krijgt uh, als je te maken hebt met een auto die naast je staat. Uh, afstand tot een muur. Dat hoort bij het comfort van een, uh, van, ja, van een hedendaagse auto. Ja, want de parkeergarages die zijn altijd te krap. Hè? Ja, ik heb eens een keertje een rally gereden met Wat um, Vleugels. Dat is de topman van Q-Park. Nou, natuurlijk het bedrijf op het gebied van. Uh, Parkeergarages en die heeft was uitgelegd ja, wat een duurzame garage is. En het heeft te maken met nou, dat je overal gladde vloeren hebt, het heeft te maken met olie, dat het nooit ergens kan doordringen. Het heeft te maken met licht, sociale veiligheid. Het heeft ook te maken, zei hij, met schuin parkeren. Dat je niet die rechte parkeerplek hebt, maar schuin parkeren zegt als je elke keer uh, uh, in zo'n rechte parkeerplaats komt, betekent dat je drie, vier keer moet insteken. Als je een schuin hebt, kun je in één keer erin rijden en je kunt ook zo weer eruit rijden. Dus alleen dat al uh, scheelt heel veel in het uh, benzineverbruik en het is comfortabeler. Soms is het leven zo simpel, hè? Soms is het leven simpel. moet je het ook niet moeilijker maken dan het is. Waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Wij uh, zijn net vertrokken van het kantoor van Ensignion in Rotterdam. En ik ga nu naar het kantoor van Ensignion in Amsterdam en dan ga ik praten over het thema duurzaamheid. Ja, want dat is uw baan, hè? Ja, ik hou me bezig met het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, hoe kun je uh, als ondernemer succesvol zijn, juist door te kiezen voor duurzaamheid? Dat vind ik fascinerende vraagstukken. Nou, dat is uh, een van mijn hoofdtaken bij Jong. U bent veel pad, Ik ben veel op pad. Um, dat heb ik ook altijd gewild. Ik vind het heerlijk om in Nederland te wonen. Dat bevalt me uitstekend, ook voor mijn gezin. Uh, maar ik heb altijd, ook als premier, enorm genoten van het internationale werk. De horizon verbreden, contact hebben met anderen. En ik merk eigenlijk overal uh, waar ik kom, je, je hebt een, een, ja, een, een, een rol met, met drie elementen. Het ene is, je bent het oud-premier en dat merk je ook vaak in het buitenland. Uh, ik werk bij een jong in het bedrijfsleven. En ik ben hoogleraar aan de Rasmus Universiteit. En die drie rollen, die komen eigenlijk overal wel weer terug. De reizen naar het buitenland zijn vaak nog langer dan, uh, en ook intensiever dan als premier. Dus het is een, een hele drukke baan, die, maar ontzettend uitdagend. Dus ik voel me als een vis in het water in wat ik nu doe. Eén ding is heel anders hè, dan in de tijden van het premierschap. U moet zelf rijden. Ja, dat klopt. Maar uh, dat is geen straf, hè? En <laughs> deze auto niet. Nee, ik rijd een, een Porsche Panamera Hybrid. Dat is een fantastische auto. Mooi design. En natuurlijk dat het ook een hybride is, dat komt er ook nog eens bij. Maar inderdaad, je moet zelf rijden en uh, dat doe ik met heel veel plezier. Ik, uh, ik ben nu eenmaal iemand die houdt van auto's, uh, ik hou van autosport. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch als je in zo'n auto uh, kunt rijden. Hoeveel kilometer rijdt u per week, per maand, per jaar? Uh, per jaar zo'n 40.000. Dat is best veel, hè? Ja, dat is best veel. Maar dat, kijk, het werk dat ik heb uh, is natuurlijk ook een, een werk dat ook leidt tot, uh, tot veel reizen. Ik zelf, we reizen nu naar uh, ons kantoor van Unse Jong in Amsterdam. Ik ben ook regelmatig op het kantoor uh, Den Haag. Maar je, je gaat bij, bij klanten langs, bij bedrijven. Je houdt uh, presentaties, je houdt spreekbeurten. Um, Wij hebben ook een organisatie van Unse Jong. Dat is een combinatie van België en Nederland. Dus ik ben ook regelmatig in Brussel uh, voor mijn werk. Of bij bedrijven daar. Het werk uh, gaat gepaard met veel reizen, dat is waar. Nou, was er onlangs een onderzoekje... Naar snelheidsboetes. Wie maakt de meeste overtredingen? De Porsche rijden. En dat, dat wist ik precies. Er waren een aantal Duitse merken die vielen op. 6 ja. per 10.000 kilometer. Dat, ja. dan heeft u er dus 25 gehad. Ja, ik, ik heb er nog niet één gehad. Echt waar? Nee, serieus. Ik heb er niet één gehad. Maar ja. dat komt ook omdat ik me gewoon ook aan de snelheidsbeperkingen houd. Er zijn ook systemen die ons waarschuwen natuurlijk hè, voor controles. Ja, dat vind ik ook wel grappig. <lacht> dat is, en dan hoor je de piepjes. Ja, dat, en de moment dat is je natuurlijk regelmatig reizen. Dan weet je wel ongeveer wat waar te vinden is. Ja, en u heeft ook een schermpje. En dat schermje zit in Niks. Dat schermpje zit boordevol nuttige informatie. Ja, maar dat... Nou, ik kan het even laten zien. Kijk, je hebt hier het knopje car. Nu is het leuk. Kijk, dit geeft dus aan wat is benzineverbruik. Hoeveel heb je meegereden? Hoeveel actieradius is nog? Wat is gemiddeld verbruik? Maar als ik nu een verder ga... Kijk, dan kun je zien van wat gebeurt er met de auto. Nu um, uh, zie je dat de motor wordt uh, opgeladen. Dus dat, dat geeft informatie van, uh, wordt de, de accu geladen van de hybrid of is het zo dat de motor wordt gebruikt? En ga je dan weer één uh, verder, uh, dan zie je bijvoorbeeld hoeveel heb je nu uh, emissieloos gereden. Nou, de, de, de laatste vijf minuten heb ik 52% emissieloos gereden. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat ik dit soort informatie heb. Ja, ik ook wel, maar ik dacht wel, ziet hij dat groene stoplicht nou ook nog? <laughs> Bent u niet afgeleid? Ik, nee, nee, nee. Kijk, het is altijd zo. Je, moet, je hebt een autoradio, je hebt je gps maar Altijd geconcentreerd bezig zijn op de weg. Dat is de ja. vanzelf. Voor de 37e keer straks paaspop in Schijndel. We hebben er een reportage over. Over popliephebbers kleumend in tentjes. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De crisis in de eurozone is besmettelijk, dat is het nieuws uit binnen en buitenland. Het regent op Cyprus en Slovenië wordt nat. Dat land is wellicht het volgende dat hulp nodig heeft van de Europese partners. Beleggers calculeren het risico alvast in en dat maakt de nood weer hoger. Hoe kijken de Slovenië aan tegen het marktsentiment? Onze correspondent Joost van Egmond zocht het uit. De discussie in Slovenië deze dagen is vooral, hebben de markten gelijk? Financiële handelaren straften Slovenië met een enorme toename van de marktrente op obligaties. En dat kan het land in de problemen brengen als ze willen gaan lenen later dit jaar. Is het risico van lenen aan Slovenië nou echt zo groot? Of is het een hype? Well, obviously, if the markets reacted that way, so yeah. <laughs> the markets are always right? Not always, but probably most of the time. Financieel analist Luca Gubo denkt dat de markten vooral wakker geschud zijn. Ik geloof dat investeerders van over de um, wereld... niet of van het probleem van Slovenië. Tuurlijk, Cyprus is een rare aanleiding om je ineens zorgen te gaan maken over Slovenië. Maar het probleem blijft. Dit land staat er zwak voor en verdient de hoge rente die er gerekend wordt. Franse Arhar, de directeur van de Vereniging van Banken... is het daar niet helemaal mee eens. so kort, market sentiment. It uh, doesn't matter which are fundamentals in one country. Nah? Problemen zijn er, dat gaat hij niet ontkennen. Hij in de laatste plaats, hij vertegenwoordigt degene die het diepst in de problemen zitten, de banken. Maar 6,8 rente op een obligatie, zoals de markt vorige week piekte, dat is volgens hem echt onzin. And I am sure that immediately as uh, will be done what was promised also a lion part of the fears uh, will disappear. En hoe zit het dan op de echte markt? Daar zit lekker druk ondanks het weer dat bij vlagen echt heel slecht is. Mensen lopen af en aan, maar kopen ze ook. dat is niet slab. Neem maar naar para. De bloemenverkoper staat er sip bij. Ik verkoop helemaal niks, zegt hij. Mensen lopen rond, maar de laatste twee jaar wordt er eigenlijk niets gekocht. Het is heel Consumenten zijn als de dood dat het nog slechter wordt. en houden de hand op de knip. En dat is de vicieuze cirkel waar Slovenië nu in zit. Dat bevestigt ook het orkestje tussen twee nummers door. Nee, nee, nee, dubbele situatie. Nee, een goede. catastrofe. Nee, er gebeurt niks. De trommelaar kijkt naar het mandje. waarin passanten hun geld horen te gooien. Een jaar geleden liep het nog wel, maar nu. Nee. En hij gaf nog een kleine euro, denk ik, zo, Jost van Egmond. Hij maakte de reportage. Nou, het zal niemand verbazen. Er staan geen files. It's a beautiful day. I don't know why you think that you could help me win. Kunnen niet by yourself, And I don't know who.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 Good.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 beautiful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 Michael Bublé, it's a beautiful day. Dat wordt natuurlijk helemaal beaamd door onze verslaggever in Zeeland, bijna. Ja, bij het Veerse Meer, waar de zon opkomt... en we door de kale takken heen kijken... en waar de eerste diehard's al een haring de hardgrond in hebben gepropt... voor het paasweekend begon. Die natuurlijk kleumend van de kou met zo'n toiletrol naar het toiletgebouw moeten lopen, waar als je vijf keer hebt in- en uitgeademd... het condens van het dak aftrupt. Heb ik het zo goed geschetst? Wel, nee, helemaal niet. We <laughs> hebben hele moderne toiletgebouwen... Oh, ja? waar het heerlijk warm is. Geen en waar... haar in putje en rochelende mannen en zo. Nee, en waar uiteraard gewoon de wc-rol hangt. Dus ja. je hoeft alleen maar heel hard te rennen. En dan is het heerlijk vertoeven in het moderne toiletgebouw. Wandelend met Jolinda van Os over RCN... Vakantiepark, vakantiepark De Schotsman, inderdaad aan het Veerse meer Niet ver van Neeltje Jans. Alle huisjes bezet. En ik denk dat het vakantiepark het ook wel goed kan gebruiken. Re Kijk eens. Wat is, wat is dat nou? We re steken reën over op de weg. Mooi toch? Het is niet gewoon een hond. Nee, het is niet gewoon een hond, het is ja. gewoon een ree. Jullie wonen en... hier het hele jaar, hè? Ja. ja. En in de winter, ja, een beetje onderhoud... De winteronderhoud en nieuwe ontwikkelingen. En in de zomer de gasten en uh, reuring. Leuk. Ja. Want, uh, ja, een slecht voorjaar is niet al te best natuurlijk. De... Nee, een slecht voorjaar is niet al te best, maar vooralsnog is het geen slecht voorjaar. We zijn net begonnen en ja. we hebben uh, een voor ons gemiddelde Pasen. En dat ja. is goed, dat is goed genoeg. Ja. Uh, laat de zomer maar komen. Ja, want voor je het weet komt hij weer om de hoek kijken. De crisis, inderdaad. De verslaggever haalt het er maar weer bij. Uh, is het ook een voordeel dat mensen misschien eerder... voor een binnenlandse vakantie gaan kiezen dan het buitenland... voor het komend seizoen? Dat kan zeker een voordeel zijn. Uh, tot nu toe hebben wij het niet slecht. Uh, terwijl de afgelopen twee zomers natuurlijk ook al wat recessie was. Ja. Dus we zijn vol vertrouwen. Maar heb, heb, is het belangrijk om. Wat is jullie belangrijkste moment? Is dat echt de zomermaanden? Ja, het belangrijkste moment zijn de twee zomermaanden, juli en augustus. Dan moet je het helemaal binnenhalen eigenlijk. Ja, dan gaan we het binnenhalen. Dus een gemiddelde Pasen, prima. En een goede zomer helemaal. Een koude Pasen, tot. geen probleem. Dan maar wat minder kampeerders, wel alle huisjes vol. Ja, ja dat is ja, uh, helemaal goed. Maar een regenachtige zomer is veel erger, eigenlijk. Ja, regenachtige zomer is jammer. Want dan komen er toch natuurlijk iets minder gasten en uh, ze vertrekken dan wat eerder, hebben minder plezier. Nou ja, net zoals jij en ik, toch? Je wil allemaal mooi weer. De reeën zijn weggevlucht, door ons gepraat. Het is nog doodstil op het terrein. Hoe komt de mens eigenlijk in de kampeerbranche terecht? Eerst iets heel anders gedaan. Laat me raden. Ja, ik heb eerst iets heel anders gedaan. Wat dan? Ik heb gewerkt als manager bij de jeugdbescherming. En ik heb heel lang in het welzijnswerk gezeten... En uh, nou, de stap naar een, een camping slash, uh, vakantiepark is niet zo heel groot. Nee, er is toch ook een beetje opzicht te spelen af en toe natuurlijk, hè? Ja, en ook mensenwerk. <laughs> ja. En, en uh, ook niet uit Zeeland? Nee, ik kom niet uit Zeeland. Ik kom uit Amersfoort. Ja, en dan in zoveel... Want in de winter is hier niks... Ik ben er. <laughs> ja. Nee, in de winter is het hier stil. En uh, ja, als je hier woont is dat een fijne tegengang van de zomer. Want dan is het ook altijd druk. Ja, dan ook moet op, je, hè? Ja, dan moet je. En ook op dagelijkse momenten. Dan sta je ook in de rij in de supermarkt en dat soort dingen. Ja, dus, en in de winter is het het vrije leven. Ja, in de winter is het wat vrije leven. Aan het meer met af en toe een ree. Die tussen de, de nog kale bossages doorschiet. Op gaan op zoek naar de echte kampeerder. En die moeten te vinden zijn. Achteraan op het veld. Melden wij ons straks daar vandaan. Maino Remmers aan het kamperen in Zeeland. Hij heeft er echt zin in. Er was nog meer te doen in Nederland. Want je kon niet alleen kamperen. Ook bijvoorbeeld festivals bezoeken tijdens de Pasen. Een van die festivals is Paaspopfestival in Schijndel. En daar was het nog nooit zo druk als de afgelopen drie dagen. De 37e editie trok 52.000 mensen. Sommige dik aangekleed... Anderen weer wat minder. Joris van der Kerkhoff, koptelefoon op, microfoon mee, muts op. Was gisteravond ook in Schijndel. Dit is best wel harde muziek met een best wel harde motor. Die ervoor staat, voor de tent waar deze muziek vandaan komt. En die motor, daar komen wolken vandaan. En die maken het een beetje warm. Maar als je in de tent gaat, wordt het vanzelf ook warm. Van dit soort eh, harde muziek... Maar als je over het festivalterrein loopt, kom je ook hele rustgevende muziek tegen. En in het hokje van de organisatie? Ja, laatste lunch en hopelijk ook het laatste flesje water. Maar ik heb echt wel zin in een biertje nu. Er ja. zit een organisator. Ja, al die dagjes kijken hoe andere mensen biertjes drinken. En die heeft het wel na zijn zin. Hij heeft een mooi festival meegemaakt, zegt hij. Ja, we hebben, een, we hebben heel veel tenten die allemaal een, toch eigenlijk een eigen doelgroep aantrekken. We hebben heel veel submuzikale genres. En je ziet gewoon dat de, de metal-liefhebber, die weet zijn weg te vinden, maar de dans-liefhebber ook. En de wat oudere mensen gaan doorgaans naar het theater. Er, zijn, er staan stoeltjes waar je lekker kunt zitten. Dus je hebt een soort, echt een soort segmentatie van doelgroepen uh, die uh, hun eigen podium opzoeken als het ware. Dames en heren, het is tijd voor het allerlaatste liedje voor ons. Een kort liedje, wat gaan het doen. En ach, die kou. De, de wind ligt nu behoorlijk stil, dus dat, dat merk je ook. Gevoelstemperatuur is een stuk lager, maar gisteren stond er een windkrachtje 3, denk ik. En dan merk je wel op het veld dat dat iets frisser wordt, meteen. Als je een tent inloopt, is het meteen warm? Ja, alle tenten zijn verwarmd. En dat hebben we sowieso eigenlijk al, elk jaar, behalve twee jaar geleden, toen was het 25 graden. Toen hebben we de kachel uitgezet. En er is ook een camping. Ja, op de camping ging alles goed. Uh, we hebben een surveillance team uh, speciaal. Uh, dat hebben we sowieso, maar we hebben nu echt een aantal mensen op de, uh, op de camping uh, de opdracht gegeven. Let op mensen die niet in hun tent komen. De kou en alcohol kan dan uh, uh, ja, redelijk uh, gevaarlijk zijn als mensen naast hun tent in slaap vallen. Dus er zijn de hele nacht drie mensen die echt rondlopen, surveilleren. Mensen die naast hun tent liggen oppikken en in de catering tent leggen. Of in een andere willekeurige tent die in de buurt staat. En dan maar hopen dat het de tent is van die mensen die... Uh, die dan lagen. En om 12 uur moeten ze weg zijn? Ja, het liefst wel ja. Dat klinkt misschien wat onvriendelijk... maar dan kunnen wij ook de weilanden weer teruggeven aan de boeren hier uh, in de omgeving. En dan gaan ze weg met al die muziek van deze dagen in hun hoofd. Ja, dan, ze, dan moeten ze een jaar opteren, want volgend jaar uh, valt het iets later... zeg ik al in de kalender, volgend jaar volgens mij... derde week april dat Pasen valt, dus... Dan moeten ze nog uh, 54 weken opwachten dan. Dan kunnen ze vast gaan NOS Radio en Journal Media Overzicht. Is René van Brakel. Ja, het is zo koud op deze Tweede Paasdag. dat er zelfs ijsbanen opengaan. Bijvoorbeeld de IJsbaan <laughs> ja, in het noord groningse Spijk. Ja, echt, meld Echt TV Noord. Wie niet naar de Meubelboulevard wil. kan dus de ijzers uh, onderbinden vanaf het middaguur. Ook gisteravond trotseerden vele bezoekers van Paasvuren de kou. Op Twitter tal van foto's van brandende Paasbulten in Twente. Posbalkers, zeg ik dat goed, Geen genoemd. De paasbeulten staan vooral in het oosten en noordoosten van het land. Onder toezicht van de brandweer konden de paasvuren, ondanks dat er in de regio code oranje gold toch aangestoken worden. En Twente Borne, daar vatte een man die een paasvuur met vlammenwerper wilde aansteken, kort zelfvlam. zijn arm en jas waren gelukkig snel gedoofd. Omroep Zeeland heeft op de website een filmpje van de paasduik in Renesse. Daarmee wordt ieder jaar het toeristenseizoen ingeluid. Maar ja... U weet het, hè. Het is nog zo koud dat er van toerisme, behalve die ene kampeerder bij mij nou, weinig sprake is. Ja, maar toch gingen tientallen mensen gisteren de zee in. Het zeewater is nu kouder dan op 1 januari als op veel plaatsen een nieuwjaarsduik wordt gehouden. En ook buiten was het wat frisser dan op 1 januari, dus best dapper. Nat is het op Mauritius, het eiland in de Indische Oceaan. Die kam, dat kwam al met flinke overstromingen enige tijd. Zeker tien mensen zijn omgekomen. Veel buitenlandse media schrijven erover. Want Mauritius is een populair vakantieeiland. De meeste slachtoffers die zaten vast in parkeergarages of tunnels... toen het water plotseling steeg. In de hoofdstad Port Louis viel binnen korte tijd zoveel regen... dat alles onderliep. De president heeft vandaag tot dag van nationale rouw uitgeroepen. In de Duitse media is al deze dagen veel aandacht voor een groot proces tegen een groep neonazis dat over twee weken begint. In München staan dan een vrouw en vier medeverdachten terecht voor de moord op negen immigranten. De meeste van hen waren van Turkse afkomst. Maar tot ieders verbijstering laat de rechtbank geen Turkse pers toe bij de zitting. De rechtbank besloot alleen de 50 verslaggevers toe te laten. die zich als eerste accrediteerden. En daaronder waren dus geen Turken. Ondanks oproepen om Turkse journalisten toch toe te laten. houden de ambtenaren van justitie voet bij stuk. Want regels zijn regels. De zaak loopt nu zo hoog op dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zich ermee bemoeit. Hij vraagt de autoriteiten vriendelijk, maar dringend. om toch een Turkse correspondent naar binnen te laten. Ze kunnen zich nog twee weken bedenken daar in München. En de Britse politicus David Miliband... die is opgestapt als bestuurslid bij de voetbalclub Sunderland. The Guardian schrijft dat Miliband het niet eens is... met de benoeming van Paolo Dicanio tot manager bij de club. Dicanio staat bekend als een fascist. Iets waar hij zelf ook geen doekjes om wint. Als speler bracht hij ooit de Hitlergroet naar een doelpunt. En ook liet hij zich positief uit over Benito Mussolini. Miliband, die drie jaar minister van Buitenlandse Zaken was... zit duidelijk niet op Dicanio te wachten. Hij zegt dat hij, gezien de politiek politieke uitspraken van Dicanio vertrekt bij de club. Wel wenst hij Sunderland en Dicanio alle goeds. Ja, Sunderland kan dat volgens mij ook wel goed gebruiken. Het staan ergens onderaan ja, in de Engelse competitie. Goed, ik zou normaal aankondigen wat we straks gaan doen. Maar we gaan straks iets heel nieuws doen. En daarom kondig ik nu helemaal niks aan. Dat vind ik een mooie cliffhanger voor dit moment. Laat het orkest maar de tijd volspelen.